Vijf uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen is afgetreden. Burgemeester Burgman vindt dat ze medeverantwoordelijk is voor fouten bij twee grote bouwprojecten. Het gaat om projecten in Wilnis en Meidrecht. Uit onderzoek bleek dat de opbrengst van de grondexploitatie veel lager zou worden dan gedacht. Voor de gemeente dreigde een strop van 15 miljoen euro. In een ingelaste raadsvergadering zei Burgman gisteravond... dat ze eerder een onderzoek naar de projecten had moeten instellen. In verband met de problemen werden begin deze maand... twee hoge ambtenaren van de Ronde Venen op non-actief gesteld. Nederlanders maken zich steeds meer zorgen over de economie. 40 procent verwacht dat het slechter zal gaan de komende tijd. Drie maanden geleden was slechts een kwart negatief... over de economische toekomst. Het Sociaal Cultureel Planbureau, het SCP, heeft dat onderzocht. Ook het vertrouwen in Europa is gedaald. Minder dan de helft van de Nederlanders, zo'n 40%, vindt het lidmaatschap van de EU een goede zaak. Daarmee vergeleken doet de regering het goed. Meer dan de helft heeft vertrouwen in het kabinet Rutte. Dat is veel meer dan een jaar geleden. In een kerk in Madrid heeft een man twee vrouwen neergeschoten... en daarna zelfmoord gepleegd voor het altaar. Eén van de vrouwen was hoogzwanger. Ze overleefde de schietpartij niet. Toegesnelde hulpverleners wisten haar baby wel te redden... door middel van een keizersnee. Het is niet duidelijk wat de relatie was tussen de man en de twee vrouwen. Tientallen mensen waren bij het schietincident... in de Spaanse hoofdstad aanwezig. In de kerk stond een mis op het punt van beginnen. Cabaretier Herman Vinkers krijgt dit jaar de Groenman Taalprijs. Dat is bekendgemaakt door het genootschap Onze Taal. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een mediapersoonlijkheid... die op een goede en creatieve manier met het Nederlands omgaat. Eerdere winnaars zijn onder andere Dr. Anders P., Jan Mulder, Ivo de Wijs en Paul Witteman. Het weer nog vannacht kans op mist, overdag opnieuw zonnig. Het wordt 21 graden op de wallen tot gemiddeld 25 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.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 Je kunt gewoon nog blijven bellen, hoor. Een uur lang naar 0800 1121 met vragen en met antwoorden. Je kunt ook mailen naar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl. Je kunt chatten via www.nachtsuster.net, Dus www.nachtsuster.net En twitteren naar apenstaartje-nachtzuster. Maar bellen is altijd het leukste, want dan kan ik je even spreken... van mens tot mens. En dat doe je dus door te toetsen 0800-1121. Even kijken welke vragen nog um, niet beantwoord zijn. De vraag van Arie over de paling die overschakelt van zoet naar zout water en andersom. Hoe kan dat? Hoe kan een vis functioneren in beide soorten water als je het weet? 0800 1121. Uh, nou was ik net in gesprek met Herbert over de bladeren op de rails. En uh, Herbert zegt dat het, dat het eigenlijk een soort excuus is... dat er best iets aan te doen is en dat het nog maar een paar jaar voorkomt. Nou, ik, ik ben wel benieuwd of er nog meer mensen met een mening over zijn. Dus bel vooral naar 0800 1121. En Peter wil graag weten waar de uitdrukking halve zool vandaan komt. Dus iemand met een etymologisch woordenboek... waar komt de uitdrukking halve zool vandaan? Hans wil weten hoe het zit... Als je een weiland hebt waar bergen in zitten... dan heb je eigenlijk, als je heel objectief kijkt... meer grond dan bij een plat weiland. Hoe meet je dat? Dus hoe meet je eigenlijk de oppervlakte van een berg, is de vraag van Hans. 0800-1121. Ik praat zo verder met Herbert, maar eerst even dit... Train van Steve Wynwood, Herbert. <laughs> Die dus hebben we iets voor zichzelf gaan doen. <laughs> jij? Ja, nee, jij. Ja, ik heb een nieuw biertje gepakt. Ja, je denkt van nou, uh, ik ga nog even met mijn voet omhoog. Want, het, uh, ja, want de Night Train van Steve Weer moet, dat zult het in principe nog drie minuten door. Dus ik, ja, ik match je goed. nog. Ik denk het is nu wel goed geweest. Gelukkig. <laughs> goed. Nee, ik zit uh, lekker onder, onder de veranda met een uh, potje bier naar, uh, naar mijn werk. Dus uh, prima. Oh, nou dan is er niks aan de hand. Ondertussen een beetje aan nee, het helemaal... zeggen, een uur lang. Ja, echt inderdaad. Nou. Het, uh, maar wat had je nog meer te melden? Want het is, als je dan zo lang wacht, dan moet het toch wel het hoogtepunt van de ja. Nederlandse Raad. Wacht even, hoor. neem ik het even op? Zet ik even een cassettebandje aan? Want ja. dit wordt natuurlijk Marconi Award-winning materiaal. Ja. De wat? Nou, dit, ik ga hier een radioprijs mee winnen. Omdat jij hangt er zo lang. Het dat, dat kan niet anders dan dat dit het, het stukje beste radio van 2011 wordt. <laughs> de druk op je schouders nu, hè? Ja, enorm, enorm. Nou, Herbert, wat had je verder nog te vertellen? Nou, oh ja, met die, met die palingen. Ja. Was er nog een vraag over? Nee, ik ben geen bioloog hoor, maar. Uh... Oh, ik zet het bandje uit. Ik heb het idee dat dit niet geen uh, prijs oh, nee, toe, nee, met dat is. Oh, nee, ja. het was puur boerenverstand. Puur boerenverstand wat boven komt drijven. Ja. Is uh, dat de slijmvlies, want iedere vis heeft slijmvliezen om zich heen. Ja, oh. Om zich te beschermen tegen uh, invloeden van buiten. Oh. En uh, volgens mij is de slijmvlies van de paling gewoon uh, zo uh, goed beschermd, dat hij zowel tegen zoet als zout water kan. Maar want, ik... want die ene meneer die vertelde dat, het, uh, dat hij moest acclimatiseren als volgens hij naar zout of zoet water kon. Maar dat kan helemaal niet. Als ze vanuit de, over de afsluitdijk, afsluitdijk kruipen, dan komen ze vanuit zoet water en zout water. Ja, ja. Nou, dan hebben ze misschien een uh, half uur nodig om uh, te acclimatiseren. Dus ja, dat, uh, dat komt er bij mij niet in. Nee, nee nou, bij mij ook niet. Volgens mij is het slijmvlies gewoon van de paling zo goed ja. dat het tegen die beide watersoorten aan kan. Maar het is misschien een hele domme vraag, want maar domme vragen bestaan niet. Maar even, zit het slijmvlies aan de buitenkant of aan de binnenkant van de vis? Want het water gaat er strand toch door een vis heen? Aan de buitenkant. Maar hoe zit het dan met de binnenkant van de paling? Ja, nee, die wordt beschermd door die slijmvlies. Slijmvlies zit in de buitenkant, maar de binnenkant wordt beschermd door de slijmvlies. Nou snap ik niet meer, hoor. Nee, nee, nee. De buitenkant zit ja. de slijmvlies omheen. Ja. En daaronder zit gewoon een huid. <laughs> en ergens zitten nog schubben. Of heeft een paling geen schubben? Een paling heeft geen schubben. Ja, ik lust geen paling, hoor. Dus ik weet het niet... Nee, ja. paling is zo lekker. Oh, jassus. Oké. Okay. Uh, oh, ook uh, zalm, zalm, die kan ook vanuit zoutwater in zoetwater komen. ja. Maar hoe ze, hoe ze dat doen, weet ik ook niet. Maar voor mij een gevoel is gewoon... Er zit een slijmvlies omheen, iedere vis is slijmerig... en een paling is enorm slijmerig. Maar Herbert, ik ben blij dat je meedenkt... maar het water gaat niet alleen aan de buitenkant langs een vis. Jawel, omdat net als bij een eend... eend die drijft over het water. Dat komt door de vetlaag. Ja, maar Herbert? Ja? Het water gaat ook door de vis heen. Nee, Wel. helemaal niet. Wel? Tuurlijk niet. Wel? Ja, het ja, ik het weet eten. niet veel van het... vissen, maar er gaat water door een vis, dat gaat, dat gaat de vis in en oh, komt door de kiewe er weer de voeding. uit. Vanwege de voeding bedoel nee, je? Nee, vanwege de zuurstof. Ze halen het zuurstof uit het water. Ja, ja, ja. ja. Nou, blijkbaar zit dus, uh, ja, uh, de paling zo, uh, zo goed uh, zit, zit op elkaar dat, dat ze bij de kant aan kan. <laughs> We kunnen dus voorlopig concluderen dat een paling gewoon ingenieus gebouwd is. Ja, dat vind ik een hele goede conclusie. Ja. Nou, dankjewel. Had je nog meer? Jij ja, had nog een vraag. Ja, ik had ook nog een vraag. Ja. Uh, ik vond, oh ja, nog, nog even terug. Sorry dat ik even terug ga. Ja. Naar die boer met zijn quiz. Ja, met de koekquiz. Ik vond het echt jammer dat hij het antwoord al verklapte, want ik kon het antwoord geven. Ja, maar het was een quiz, hè? Ja, ja, ja daarom. Maar het was jammer ja. als, je quiz, als je een quizvraag stelt, moet je het antwoord niet geven. Er ja, dan had eigenlijk iemand moeten winnen. Ja, daarom. Maar ik heb ook gewoon, ik mag een uur op een koe gaan liggen. Ja. ja, dat vind ik echt ook een onzin van. Ja, zo, ja misschien dat nee, hij best wel eens een keer het, weer in, in, in, mij... in de stal... dat hij daarbij een keer naar zijn koe gaat liggen... maar dat vind ik nog steeds vreemd hoor. Nou, Want uh, ik, ik, niet. Ben, ik ben ook met koeien, maar... Um... Eerlijk waar, je bent nooit op een koe gaan liggen? Nee. nee, nee. Je gaat wel eens bij naast de koe staan... als die uh, goed mak is, dat je de, naast gaat aaien of zo. Weet je wel. Dat heeft, uh, zeker bij de staat heeft hij gevoelige plekken... Dat als je een koe gaat genieten, als je erover aait. Gaat hij spinnen? Ja. <laughs> ja, Volgens mij is het ook gewoon een orgaantje hoor. En, en uh, wat grote katten hebben het ook. Die hebben gewoon een ja. orgaan. Volgens mij is dat. Ja, het is ook niet. Het is, het is wel duidelijk hoe het werkt, maar waarom? Ja, dat weet ik ook niet. Waarom wat een functie, weet ik ook niet? Ik het functie van spinnen is. Ja, maar goed. Maar um, een lang verhaal kort. Op de koe liggen? Ik vind de koe echt een fantastisch dier. Echt een fantastisch dier. Maar niet om op te liggen. Nee, nee, nee. Ik, ik, uh, ik praat graag met de koeien in de wei, maar uh, <laughs> daar houdt het wel weer op. Nou Herbert, nu dit toch een uh, onsamenhangend van de van de hak op de dak springend gesprek is oh ja, geworden. Sorry. Je hangt toch al nu inmiddels anderhalf uur aan de telefoon. En Dan nemen we nu zeg maar even een uh, rustmoment in het gesprek. En dan lees ik nog een keer de crypto door. Voor. Want ja. die is vorige week niet opgelost. Deze week ook nog niet opgelost. En het. Het is gewoon te doen, maar dit is de laatste keer dat ik erom vraag. Oké. Okay. Dus, dus Herbert, jij niet, want volgens mij is het gewoon niet jouw cup of tea. Maar als er nou nog iemand thuis is die denkt van... ja, ik weet gewoon die crypto, maar ik ga niet bellen. Doe het nou wel, want er ligt echt een enorme prijs... in de vorm van een, een boekje te wachten. Uh, geloof ik. Ik weet, weet nooit wat de prijs is. Maar um, bel naar 0800 1121 als je weet wat de oplossing is van... gaat deze uitdaging voor fietsers niet door... Gaat deze uitdaging voor fietsers niet door? Nou, twaalf letters, daar moet de oplossing uit bestaan. Sorry Herbert, waar waren we gebleven in het gesprek? Ja, ja, ik dacht van het antwoord was wetenschap, Maar nee. uh, waarom, weet ik niet, want er zijn twaalf letters. Ja, dus jij denkt, ik roep gewoon een willekeurig uh, woord van twaalf letters. Je weet nooit of het goed is. Ja, ja ik dacht uitdaging, wedden. Uh, maar ja. Dat ik ga, was, uh, ik ga heel even de oplossing van Gea opzoeken. Want Gea die blijft het proberen, wat ik echt enorm waardeer. Die, uh, die mailt mij steeds met oplossingen op de crypto. Even kijken hoor, waar heb ik Gea gelaten? Gea, promotietour is het niet. Promotietour, ja. Is het ja, ja. niet. En um, even kijken, want ik had, vorig jaar, had eh, vorig jaar, vorige week had ik ook enorme hoeveelheden foute oplossingen. Het is ook niet terugtrappen, Tim. Het spijt me. <laughs> Het is... Dou dan? Douw nee, is het ook. Het is ook niet afblaastocht, hoewel ik niet echt... Zeg, we hebben hemelvaten, We zitten niet eens in de buurt van de jaargetijden, maar... Uh... Herbert, wat doe jij in het dagelijks leven? Ik, uh, ik werk bij een poppodium. Eerlijk, waar? Welk poppodium? Uh, Nijmegen, bij Don Roosje. Oh, leuk zeg! Ja, ik ben wel voor de rest fulltime tukkig, maar uh, dat is, uh, dat is dat, wel mijn werk. Dat uh, wordt je merk. vergeven, ja. Oh, wat leuk zeg. Wat doe je daar dan? Ik, uh, ik doe stage management, dus uh, artiestenbegeleiding, om dus ja. te zorgen dat alles op goed gaat uh, vanaf de techniek tot aan uh, dat de artiesten tevreden zijn. Ja. En ik uh, ben daar bedrijfsleider. Oh, toe maar zeg. Ja, dat is een zwaar woord, ja, zwaar woord. Je bent gewoon eindverantwoordelijker dan over de heerlijke horeca groep uh, die er zit, uh, om dan uh, de avond af te ronden. En uh, heb je vannacht gewerkt? Ik heb vannacht gewerkt. ja. En wat bij het ston... Nederlandse Nederlandse ben trouwens. Wat stond er in Door een Roosje vandaag? Uh, Roosbief. Eerlijk waar, oh leuk. Ja, ja ik, heb, ik heb daar al uh, denk ik vier dinsdag, vier, vier keer of zo, roastbeef in Door een Roosje gehad. En uh, Erik Corton was nog als bezoeker. Echt, we kwamen hier gewoon langs? Ja, ik kwam even langs. Ah, oh, wat zoet. Maar hij stond natuurlijk wel op de gastlijst had hij gekocht. Maar dat had niet nee, uit. dat hoeft niet. Als je Erik Corton bent, dan vind ik ook nee, wel... Ik nee, vind... het, het Er zijn het, het mensen die mogen naar binnen als ze een stempel hebben. Erik Corton heeft zijn hele armen onder de stempels. Die mag gewoon nee, altijd overal het naar zeker binnen. Zeker weten, zeker weten. Ja. Nee, en, uh, morgen mag ik ook weer eens een een of ander dansavond. Zaterdag mag ik ook. Dus is Nora and the Whale. Dus oh, dat is ook leuk. Ja, helaas al uitverkocht. Wie programmeert er? Je, je programmeert niet ook nog, toch? Want ja, het... nee, nee, nee. nee. We, hebben, we hebben de beste programmeur van Nederland. Uh, Robert dus echt, Die gast is geniaal qua programmeren. Het is moeilijk. want uh, Ja, dus ja, echt heel moeilijk. Echt toen ik daar stagiair aan het werk kwam, na twee weken naast hem te hebben gezeten, dacht ik al van, programmeren, wordt nooit al voor mij. <laughs> die kerel weet zoveel van muziek. Het is echt, ongelofelijk. Ja, ja, ja, ja. echt ja, dat ongelooflijk. Hoe moeilijk is dat? Ja, maar het is, ook, het is en lastig om de echt leuke bandjes te krijgen. En het is ook lastig om, uh, om een beetje bij te houden wat er allemaal uh, ja. uh, wel echt, uh, echt aanslaat. Ook voor een zaal en zeker in de, de ja, Maar het, het, het is echt zijn leven. Die kerel die reist de hele wereld rond. Om, uh, want hij boekt ook voor uh, Eurosonic en Noorderslag. Ah, en, uh, kijk. En, en voor een festival, de, de Affaire, uh, ook in Nijmegen tijdens de Vidaagse Feesten. het ah, dat is wel fijn dat hij door, door een roosje er ook nog wel eens een keer bij kan doen. Ja, ja, ja zeker. Ja. Ja, dat doet hij er gewoon even bij dan. Ja, als je ja, toch bent. is echt ben. geniaal. Het is ook een tukker trouwens. Ja, maar dat geeft niet. Nee, dat geeft helemaal niet. Nee. Maar uh, het, we, we waren geloof ik toe aan een vraag, of niet? Oh ja, wat ik keel die, ja. die op met, met zijn. Uh, nee, ik heb nog eerst één antwoord voor oh. ik een vraag gesteld? Nou, je hebt eigenlijk nog geen, geen echt antwoord gegeven niet hoor. Maar, de volgende antwoord ga ik wel een echt antwoord geven. Ja, maar wat jij doet, Herbert, is jij geeft geen antwoorden. Jij zegt gewoon iets over alle vragen. En daar hebben we natuurlijk helemaal niks aan. Nou, dat is niet waar. Oh. Want ik geef al een duidelijk uh, invalshoek, laat ik het zo zeggen. Ja. Toch? Nou, kom maar door met je invalzoek dan. Dat was over die, uh, die kerel met een uh, oppervlakteberekening van heuvels. Oh ja. ja. Nou, het is eigenlijk, uh, in, in iemand dat opgegeven, nou dan kun je via de satelliet dat tegenwoordig prima zien. Ja. Dat kan best, maar vroeger deden ze denk ik toch echt anders. Dat is gewoon uh, door het in stukjes te verdelen. Door eigenlijk gewoon alleen maar lengtestreven te trekken en dwarsstrepen te trekken. Op een gegeven moment krijg je dus gewoon uh, vlakken met vierkante meters en een aantal vlakken waar de vierkante meters nog specifieker moeten worden berekend. Ja. En op die manier krijg je, dus gewoon, ja, krijg je gewoon een juiste oppervlakteberekening. Uh, dus eigenlijk moet je gewoon een raster vormen over een gebied. Ook al loopt het bol, de ja. lengte reken je gewoon nog steeds uit. Ook al loopt het bol, de lengte wordt dan langer. Ja. En de breedtevlakken lopen ook langer. Maar de vierkante meters blijven hetzelfde als je gewoon netjes de raster trekt. Dus eigenlijk gewoon als je uh, een zo schrift, zo'n oud rekenschrift, met rastervlakken, mm. die leg je er gewoon overheen. Mm. En die rastervlakken veranderen niet, alleen je krijgt meer rastervlakken of minder rastervlakken. En op die manier bereken je gewoon uh, de vierkante meters. Ja, ja. Dat is toch niet zo moeilijk? Goed, wat was je vraag? Mijn vraag was nog steeds ook over die... Ja, vorige, twee weken geleden heb ik ook die vraag, maar toen ben ik helaas niet doorgekomen, was inderdaad over die inchmaten. Ja. Want alles gaat in het metrisch systeem wegens uh, centimeters en meters. Ja. Alleen uh, velgmaten en vreemmaten blijven nog steeds in inches gaan. Ja. Hoe kan dat? Ja, Herbert, kom op zeg. Hoezo? Dat, is de, dat was de derde vraag in deze uitzending en die is inmiddels vierdubbel beantwoord. Nee, nee, nee. Maar, sorry, maar ik, heb dus, uh, ik ben dus twee uur later binnengekomen. Ja. En uh, twee weken geleden had ik ook die vraag. Alleen ben ik toen niet teruggebeld. Nee. Dus ik, ik weet het antwoord nog steeds niet. Nou, Hoe het... kan het... Ja. Maar weet je het antwoord nu? Ja. Nou, wat is het dan? Nou, sowieso fietsen, die zijn ooit ontwikkeld in Engeland... Ja. En uh, doordat Dunlop zich, Dunlop he, zich heeft uh, ontwikkeld als producent van banden, als groot producent van banden, is die inchmaat zo ingevoerd dat het heel onhandig is om in centimeters te gaan werken. Want dan krijg je een hele rare centimetermaat. Omdat die, die, die banden die zijn precies zoveel inch, maar die zijn dus zoveel, zoveel, zoveel, zoveel, zove, zove, zove, zoveel centimeter. Dus houden ze die inchmaten aan. Ah, okay. En als je het om wil rekenen, dan zit er of een boekje bij je bij het uh, uh, bij het, uh, hoe heet het ding? Even uh, weet ik wel. Um, Kilometertelletje. Als je, want daarom wilde, daarom wilde Henny het weten. Die wilde namelijk graag zijn kilometerteller uh, instellen. En die moest daar de insmaat voor weten. En, of die moest de insmaat in centimeters binnen gaan. En als je dat dus om wil rekenen, dan staat het in het boekje daarbij. En anders kun je ook altijd nog van hectometerpaaltje naar hectometerpaaltje gaan fietsen. En maar op het moment dat hij dan... Oplossing daarvoor. ja. Gewoon naar de fietsen maken gaan, stel me de dingen eens even goed in. Ja, dat kan ook natuurlijk. Of iemand ja. die er verstand van heeft. Ja. Ja, daarom. Gewoon nou. naar de fietsen maken gaan, nee, hey, stel me even een fietscomputer in. Ja. En ja. Uh, hoe het met monitoren en televisies zat, weet ik eigenlijk niet meer. Nee? Ben ik vergeten. Oké. Okay. Waarom dus, uh, dat nog steeds Mijn, uh, was. mijn antwoord op de, op de vraag van, uh, van Insmaten blijft gewoon, dus gewoon dezelfde, gewoon, of dan, tenminste, dat antwoord is nou gegeven door Jan. Ja. Uh, omdat het gewoon makkelijker bleek. Omdat je anders met achter de comma uh, punten ja. gaat werken en inch, inchmaten zijn net wat groter. Dus het blijft gewoon wat vager. Zeg, wat zal ik eens draaien van Roosbief? Sorry? Wat zal ik eens uh, opzetten voor muziekje van Roosbeef? Oei, jij hebt altijd supergoeie su suggesties. Ik weet niet je, Ik ben ooit één keer eerder in, u, in de uitzending geweest. Ja. En Toen heb je de uh, Vuurvogel van uh, Stravinsky gedraaid. Eerlijk waar? Ja, want we hadden een enorme discussie over uh, commercialisering op, uh, op 3FM. Oh ja. En dat vond ik wel echt heel geniaal dat jij dat nummer durfde te draaien. <laughs> en ik weet het niet eens meer. <laughs> nee, nee, nee, nee, ik vond het echt heel tof. Want we hadden over Kane en ik vond Kane echt een rukband. En dan moet ik voor je draaien. Nee, nee, dan doen we de vuurvulgen van Stravindke. Je hebt echt keurig gedraaid. Ik oh, word echt ja, heerlijk. Ja. ja, oh, dan ben ik heel benieuwd waar je nu mee gaat komen dan. Oh jeetje. Uh, uh, denk nog even na, Herber. dan ga ik ondertussen even naar Marco. Want die heeft de oplossing van de crypto, dus die moet even... Geroldig... Okay, doe dat, doe dat. Oh ik, denk nou even hangt... na. oh, ik zie het lampje net uitgaan. Marco hangt gewoon op. Oh, oh. Uh... Ja. Nee, dan uh, komt uh, druk heb, toch op... heb, je, heb je een, een flinke dosis normaal in jouw bestand staan? Alsjeblieft, zeg. Het is midden in de nacht. Dit is Omroep Max. Ja. De gemiddelde luisteraar is 63 jaar van dit programma. Ja. Ik kan niet... Oh jeetje, dan breng ik het uh, inderdaad wel flink omlaag. Als ik, ja, ja, ja, je zit een beetje met mijn gemiddelde omlaag te trekken. Ja. Maar als ik, nu, als ik nu normaal ga draaien... dan, dan zie ik hier op mijn metertje gewoon de luistercijfers dalen. Hoewel, oh, mag, ik zelf... Mag ik dat skik of fietsen? Schik ja. of fietsen? Dat, daar heb je vast in bestand aan. Alsjeblieft, zeg. Herbert, je bent echt de meest waardeloze bellen van de hele nacht. Hoezo? Hoezo? Dat is zo'n mooi nummer. Die heb ik al gedraaid. Ja, heb ik dat niet gehoord? Ik zeg, ik kom pas vanaf hier binnen. Ja... Ja, dat kan ik je natuurlijk eigenlijk helemaal niet kwalijk nemen. Dr. Anders P. Je hebt het net over de prijs die helemaal vinkers heeft gewonnen en Dr. Anders P. heeft hem ook gewonnen, Ja, maar Ander, daar Anders. Hoef ik, ik hoef geen aanleiding te hebben om Dr. Anders P te draaien. Want ik wil nee, dat eigenlijk. Klopt ook weer. Eigenlijk Jeetjes. zou ik het liefste gewoon de hele nacht alleen maar Dr. Anders P draaien. <laughs> Geniaal. Maar welke plaats? Oh, heb je Quintus? q U-I-S-T-S. Um, -S -S -S -S. Oh, Quintus. Moet ik nog gaan zoeken ook, hè? Ja, de grote race. Als je dat hebt, dan ben je echt de held van, nee. van, van mijn leven, gewoon. Oh, en dit wil ik zo. Als je ontzettend... dat op de radio op de nationale radio kon draaien, Quintus, de grote race. Ja, nou, ik zou natuurlijk niks liever willen dan jouw grote held te zijn, maar die staat er natuurlijk niet in. Nee, nee, maar dat is echt een. Uh, ja, ik ben echt van de illegale zenders, de geheime zender. Even kijken. Ik... Um, ja, nu heb je echt zoveel geroepen allemaal door elkaar. Ik ben, en, en, ik ben zelf, ben ik een Jovink-fan, maar dat kan natuurlijk ook niet. Nee, Jovink vind ik te laf, dat is niet normaal. waar normaal. Echt nee, waar? Nee, normaal. Nee, nee maar normaal doe ik, echt... ik, de normaal doe ik echt niet. Dat kan nee, niet. maar jo nee, Joven vind ik echt niks. In verhouding tot normaal. Ah. Dat, bofooi toch? Heb je bofooi toch? Jeetje, Mina, zegt jouw muzieksmaak... is, kan echt niet op Radio 1. Ga jij alsjeblieft eens eventjes naar uh, 100... Oh nee, 100% NL is ook niet Nee, echt. nee, nee, totaal niet. 100% NL vind ik echt een rugzender. Maar Sterren.nl bellen jij? Ook niet. Nee, nou, nee, nee, echt niet. vind ik echt, echt, echt klote muziek. Nee, het wacht, is. ik ga proberen nu... Want ik, ik, heb, ik heb nog slechts 33 minuten te gaan in dit programma. Weet je wat? Ik oh, heb een goed idee. Nou, dan komt hij weer. Ik heb nog een goed oké. idee gewoon het, ja. het aan het Park. Oei. Ik woon nou in Nijmegen, als oh. zijnde. En het Park van de Frank Boeien is natuurlijk schitterend. Dat is... De, de, ik ben heel erg blij dat we het eens zijn geworden. Godzijdank. Dag Herbert. Eh, dankjewel. Tot, Tot de volgende ooit. keer. Hoi. Doei. 0800 1121. Zo ver heeft gebracht. als ik jou zie s'avonds bij het park de auto ligt en verschijnen je lichaam zonder ogen zonder een Ik neem aan dat je nooit. Oeh, oeh, een haard, want ze hadden van de motorgras gehut. Langzaam rijden, daar deden ze nooit. Daar vonden ze toch marty verknoot. Een bertes opzien, een ton en is op de beheersen. De motorcross op het Engelse zand. De roemder in de vrouw liefst over aan de kant. Met de sap, sinauton en tieners op de behezer. Ze gingen doen. Zie naar de kras naar huis. Ooh ooh horen haat, want dan waren ze eerder thuis. Ze hadden al erbast en geen geaard. Ze waren allebei een heel klein beetje hun zaad. Een beetje sap ziet naar tonen, tien is op de BSA. Gewoon uit zie nog nooit gedacht zie waren koning op de weg, en dachten alles mag. Een bed is op sinat op en tieners op de bsaal. Zoals altijd, kum man dat gejakkeren heen. Deuren zaten keel, die de snelheid van een motor niet kent. is reed op en tienes kwam de vlak achteraan. Iedereen die zei van die lurie nooit meer wat van. Ziegen een nood, neen een nood, nooit meer oud en tad. Ziegen een nood, neen een nood, nooit meer oud en tad. Mommy Godoe, oud, oud, oud, oud en tad. Mommy Godoe. Ik kreeg op de chat twee opmerkingen over Normaal binnen, die ik zo overtuigend vond dat ik vond dat ik hem gewoon nog even moest draaien, deze plaat. Uh, de een zei namelijk, de leden van Normaal zijn allemaal dik boven de 60. Nou, dat vond ik een wereldargument. En iemand anders typte op de chat op www.nachtzuster.net... doe eens Normaal, Astrid. Ik denk ja, nou ja, als je het zo gaat stellen, dan moet ik wel. En ik heb nu met Herbert net zo lang over rosbief gepraat, dat ik die er ook gewoon nog achteraan doe. I'm Wief is een beetje in de war. Want de zomer is helemaal niet weg. De zomer is opeens opgedoken. Maar wel leuk om even te horen onder deze warme omstandigheden. Roosbief was dat en zomer. Um, ja, Het zal me toch niet gebeuren dat we vandaag weer geen oplossing krijgen van de crypto. Dat zit me toch een beetje, beetje dwars. Het is wel zo dat als je vandaag de crypto oplost, dat je twee prijzen krijgt. Want het is de crypto van vorige week. Dus ik kan twee keer aan de prijzenkast van Omroep Max schudden... en twee dingen die eruit vallen, en dan hoop ik dat het niet twee keer hetzelfde is... in een envelopje doen en opsturen... Maar dan wel voor iemand die de goede oplossing doorgeeft. En de opgave van vannacht is... Um, gaat deze uitdaging voor fietsers niet door? Gaat deze uitdaging voor fietsers niet door? Oftewel, is de... Mm -hmm, is het dus eigenlijk... Mm -hmm? 12 letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En als je hem doorgeeft naar 0800-1121, dan kun je dus twee prijzen in de slacht. In de slacht in de, dat komt door Jan Slachter, mijn baas, dat ik me verspreek, denk ik. Maar in de wacht slepen, wilde ik eigenlijk zeggen. Uh, 0800-1121, ook met antwoorden op vragen. Even kijken wat er nog niet beantwoord is hoor dat moet natuurlijk nog wel lukken allemaal. Uh, tips en trucs om pistasnootjes open te breken kun je, kun je nog doorgeven. Uh, mocht je nog een uh, zinnige bijdrage hebben over de paling... die overschakelt van zoet naar zoutwater en andersom... wil je iets zeggen over bladeren op de rails? De vraag van Hans die graag wil weten hoe het kan... dat we daar nog steeds last van hebben heden ten dagen. Uh, Peter die wil weten waar de uitdrukking halve zool vandaan komt. En, uh, Hans wil weten hoe je de oppervlakte van een weiland met heuvels berekent. 0811 21. Arie. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik had een vraag naar de uitzending van uh, vorige week. Dat uh, ging nog over die rubber aan de auto. Nogal bekend, ja. Denk ik, hè? Ja, ja. Maar uh, dat was eigenlijk een vraag wat erop volgt. Uh, oh. Dat had een beetje met de wagenziek te maken en zo. Uh, nou, is het bekend als je vaak achterin een auto zit uh, ja. dat je uh, wagenziek wordt, hè? Ja. Maar waarom? Uh, ik heb regelmatig ik heb iemand in de familie zitten die is piloot. En dan gingen we wel eens vaak rondvluchten doen en dan namen we mensen mee. En dan zat ik altijd voorin. Er ja. was nooit niks probleem. En dan ga ik achterin het vliegtuig zitten en dan word ik ziek. Ja. Echt misselijk. Ja. Dus het is niet alleen met waar zit, maar ik wil eens weten waar komt dat vandaan. Nou, dat, dat schikt, want we hebben nog maar 20 minuten en ik weet gewoon het antwoord. Dat weet je al. Ja. Dat is mooi. Zal ik het je vertellen? Dat mag. Nou, het is namelijk zo dat um, uh, uh, sommige mensen hebben een uh, dusdanig evenwichtsorgaan. Ja. Dat, uh, uh, uh, nou normaal zeg je evenwichtsorgaan tegen je hersenen en andersom van uh, we zitten in een voertuig en uh, hoor ik nou jouw computer op de achtergrond piepen? Nee, dat is een computer in de vrachtwagen. Wat zeg je? Dat is mijn boordcomputer in de vrachtwagen. Oh jee, je zit in de vrachtwagen? Ja, ja precies. Oh, dit gaan we allemaal niet meer redden in 19 minuten. Ik moet nog allemaal antwoorden op die vragen hebben. Ik moet de crypto nog opgelost hebben. En dan moet ik met jou raad wat hij rijdt spelen. Ja, uh, nou ja, goed. Dan uh, neem ik het een keer mee, zoals we ook zeggen. Maar uh, ja, ik kan ook niks doen. Stond ook in de wagen. Dus. Ja, precies. Nou ja, maar we kunnen natuurlijk niet, we kunnen niet een raad wat hij rijdt laten liggen. Het nee. principe is heel simpel. Ik stel jouw vragen. Jij antwoordt alleen met ja en nee. En ik moet erachter komen wat er in je, in je, uh, in je wagen zit. Ja, ja, doe dat dus. Zit er iets in je wagen? Ja. ja, want anders kan ik lang raden natuurlijk. Zijn het voedingsmiddelen? Ja. Uh, um, uh, uh, even. Is, het, uh, is het iets wat je kunt eten? Ja, zeker. Uh, is het uh, vers? of een Oh nee, is het vers? Uh, het is houdbaar. Vers is het, uh, is een nee, je mag alleen maar ja-nee zeggen. Dus als uh, het. Uh, ja, ja. Nee, maar als het houdbaar is, is het niet vers, waarschijnlijk. Dan is het nee, hè? Nee, de antwoord is nee. Uh, zit het in blik? Nee. Zit het in potten? Nee. Zit het in uh, dozen? Mm, ja. Oh, zit het in de karton? Ja. Oh ja, want het zit in dozen. Uh, ja. uh, uh, uh, uh, is het pasta? Nee. Is het, uh, zijn het suikerklontjes? Nee. Uh, uh, eet je het zelf wel eens? Ja. Vind je het lekker? Ah, oh, sorry? Vind je het lekker? Ja. Is het Krusli? Nee. <laughs> oh, damn. Um, zijn het vlokken? Nee. Um, zit ik in de goede richting? Nee. <laughs> je kunt het eten, het zit in karton. Ben je onderweg naar de supermarkt? Uh, ja. Oké. Okay. Het zit in kantoor, je kunt het eten en je eet het bij de supermarkt. Uh, uh, het gaat niet in de diepvries, hè? Nee. Zit er veel suiker in? Ja. Oh, uh, Zijn het koekjes? Nee. Nou ja. Er zit veel suiker in. Het, is het snoep? Ja. Zijn het bonbons? Nee. Uh, is het, uh, uh, het zit in een doos en het is snoep. Ja. Ik vind snoep eigenlijk al wel goed. Ja, toch wel? Vind je zelf niet? Moet ik ook. Ja. Wel... Is, het, is het herkenbaar snoep? Dus als ik door blijf raden, komen we er uiteindelijk uit of ga ik nu door tot in de uren ja, van. Het is, het is wel een erg herkenbaar snoep, vooral aan het eind van het jaar. Nee, je rijdt niet met peperno... ja. pepernoten. Marsje Pijn. Pepernoten? Vraagt vol, pillen. Die zitten niet in een doos, die zit in een zakje. Nee, die zitten in dozen en daar zitten weer zakjes in en die zit ja, ook zo... doosjes. Ja, nou ja, ik vind het toch wel, ik vind dat ik een heel end ben gekomen. Ja. Ja. Maar je rijden echt met een lading pepernoten, ach het is toch ook wat, ach, het is gewoon, nog niet eens in oktober. Ja? Ja, dat is een, uh, eigenlijk in uh, maart al begonnen ja. van dit jaar ja. en dan, uh, dan zit het in een hele grote zakken, big bag zeg maar. Ja. En dan gaat het weer naar een fabriek en dan wat gedaan gedaan En dat is een heel proces. En uiteindelijk gaat het naar de voorraad en het distributiecentrum. Oh, het zijn ook nog pepernoten met chocolade eromheen. Ja, die zijn heel lekker. Ja, die zijn inderdaad best wel lekker. Ja. ja. Oké, okay, nou, he, ik ben blij dat we dat achter de rug hebben. dan ging ik je ja. nu uitleggen waarom je, uh, waarom je uh, sommige mensen, als ze wagenziek worden, dat vooral achterin de auto of vliegtuig worden en niet voorin. Dat heeft ja. te maken met de communicatie tussen, je, tussen het evenwichtsorgaan in je oren en je hersenen. Ja. Om het heel simpel te zeggen... Als jij voorin zit, dan ziet het er nog wel logisch uit voor je hersenen. Dus dan zie je gebeuren wat er met je lijf gebeurt. Dan kun je zien van ik rijd nu over een weg of ik vlieg nu uh, uh, door de lucht. En daardoor kunnen je hersenen begrijpen dat je op een andere manier beweegt dan wanneer je jezelf voortbeweegt. Okay. Als je achterin zit, dan kun je vaak niet recht naar voren kijken, maar zit je naar opzij te kijken. En dan wordt het bij sommige mensen voor het evenwichtsorgaan opeens heel onlogisch... Dat je, dat je op een heel andere manier beweegt. Ja, dan is het duidelijk. Ja. En daardoor word je, raak je evenwicht zo gaan in de war en dan word je misselijk. Nou, dat hebben we weer wat geleerd hè. Ik vind ook dat ik het heel begrijpelijk uitleg. Dus het is eigenlijk net als zeeziek worden. Wat zeg je? Het is eigenlijk net zelf als zeeziek worden. Uh, nee, het is iets dat anders dan zeer geworden. Oh. Maar goed, daar gaan we nu niet op in. We hebben een nieuws. Nee, nee. Um, oh, dat was het hè, Arie. We zijn eruit. Ja. Ja. Nou, gelukkig. Je weet niet inmiddels toevallig de oplossing van de crypto, hè? Nee, nee, dat weet ik niet. Ik moet nog niet mee bezig al deze keer. <laughs> nee, je hebt ook helemaal gelijk. Zeg, succes met de pepernoten. Ja, dankjewel. je wel. Oké, okay, dan Harry. Hoi. Dag. John? Ja, ja uh, nacht. Hallo. Hallo. Waar belde je over? Uh, nou, ik had uh, een tip voor uh, die, uh, die nootjes ook te kunnen krijgen. Oh, pistachenoten openbreken. Nou, kom maar door. Ja. Ja, ik heb een tijdje geleden ook een keer gekocht en toen uh, kreeg ik ze ook niet open en toen kwam ik uh, met een goede idee om ze open te krijgen. Nou, vertel. Nou, als je een, een schroevendraaier uh, pakt en die maakt een beetje goed schoon, dan kan je er uh, tussendoen en dan kan je uh, draaien en dan gaat hij zo open. Gewoon met een schroevendraaier? Ja. Ja, maar dan moet er wel al zo'n klein spleetje zitten hè? en uh, heel veel van ja. die krengen die zijn nog niet eens open. Ja, maar een klein schroevendraaiertje pakt, dan kan je het er toch tussen krijgen. Ah, oké, okay. dat lukt dus als je. een uh, ja, ja, en dat is net iets, uh, iets minder gevaarlijk inderdaad uh, voor de niet zo altijd heel erg handige vragensteller dan een ja. mesje. Dus een, ja, klopt, ja. een klein schroevendraaiertje. Een okay, ja, me ja. mesje is een beetje gevaarlijk, hè? Ja? ja, precies, daar gebeuren ongelukken mee. Ja. En, uh, en uh, zo krijgt daar uh, ben ik een beetje bang dat je Jaap en Jaap in zijn hand krijgt. Dus daar zijn we een beetje voorzichtig mee. Maar een schroevendraaiertje is dan nog een goed advies. Hé, hey, hartstikke goed. Dankjewel dat je belde. Uh, mag, mag ik wat vragen misschien? Uh, ja? Nou, ik voel me af, uh, uh, soms is het ik uh, heel erg aan de, als ik even... Oh, dat is een heel slecht moment om weg te vallen. Maar misschien uh, krijg ik hem zo nog te pakken. Maar ik begin ook een beetje tempo te maken. Want ik heb nog dertien minuten te gaan in deze aflevering van Nachtzuster. En er zijn nogal een paar vragen die nog beantwoord moeten worden. Dus um, eens even kijken. Ga door naar uh, Gert-Jan. Ja, daar ben ik. <coughs> Sorry. Ja. Ik heb een, een, een half antwoord op dat halve Zoltjes-verhaal. Uh, <laughs> ja. ja, dat is niet zo vrolijk op dit tijdstip van de nacht. Oh. Ik heb dat ooit van een GGD-verpleegkundige gehoord. Dat is met name bij risicotrajecten van de spoorwegen. Onder andere zijn werk is in de buurt van Zandpoort... Maar er willen nog wel eens uh, mensen voor de trein springen. En dat wordt dan in de GGD-wereld, er is er weer een op het halve zoltjespad uh, terechtgekomen. een ja. ja, nee, het is niet anders. Maar ja. dat is wat ik uit de praktijk uh, daarover heb uh, onthouden. Maar dit is, dit is een beetje een ander sommisme. Want, ja. want het halve zoltjespad wordt vernoemd naar halve zolen. Oftewel mensen die niet helemaal goed bij zinnen zijn. Ja. En de vraag is nu, waarom worden mensen die uh, niet helemaal goed bij zinnen zijn... een halve zool genoemd? Nou, omdat uh, wat er nog overblijft uh, een half zooltje is. <laughs> dat is ja. kortweg mijn antwoord. Ja, maar zo... dat is eigenlijk niet waarvoor ik bel. Ik bel, ik heb al een tijdje pogingen ondernomen. <coughs> dat gaat over die Engelse maten. Ja... Uh, voor mij is daar nog niet een, een duidelijk antwoord op gekomen... en voor zover ik het, uh, het ultieme antwoord op dit tijdstip kan geven. Ja. Die Engelse maten zijn gekoppeld aan de boogmaat van de Engelse zeemijl. Dat is een oude uh, maritieme uh, uh, aanduiding... die heeft te maken ook met de omtrek van de aarde. Ja. En een Engelse zeemijl is 1852 meter... Ik heb het net een beetje met wat rekensommetjes nog eens uitgeprobeerd. Ja. Uh, een, uh, een boog bestaat uit 60 seconden. Als je dat met 60 vermenigvuldigt... En dan krijg je een minuut. En als je die minuut met 360 graden vermenigvuldigt... Ja. dan kom je ongeveer uh, op drie kilometer verschil uit... met de omtrek van de aarde in het metrieke stelsel. Ja. En dat zijn twee concurrerende stelsels met elkaar. Het Engelse zeemijl-boogmaatstelsel... en ja. het continentale napoleontische met metrische stelsel. Ja. En Napoleon, zal ik maar zeggen, heel kortweg gezegd... die heeft de omtrek... Van de aarde op 40.000 km. Maar kilometer. ik onderbreek je heel even, Gert-Jan, want we hebben niet zo heel lang meer in deze nee, nee, uitzending. Nee, nee, nee. En het is natuurlijk allemaal razend interessant, maar het ja. heeft helemaal niets te maken met de vraag waarom sommige dingen nog steeds in inches worden omdat gemeten. omdat die Engelsen nog oh. steeds vasthouden aan hun Engelse maatstelsel. Met alle varianten erop, met voeten en met hintjes. Met ja, maar waarom houden wij in Nederland... wat betreft fietsbanden en uh, computermonitoren ja, nog steeds vast? Dat die is, zijn dus allemaal boogmaten. En wij zitten, omdat we oh. in Nederland ook een tijdje met de, uh, onder Frans beheer zijn geweest, yeah. zitten wij met het continentale metrieke stelsel, het, het, het, het, het 10.200.000. Uh, ja, maar voor de boogmaten houden we dat nog aan? De boogmaten zijn Engels en het metriekenstelsel is na, uh, napoleontisch met de meter. Dat kan nu nog wel meer, maar dat kan dan een andere keer wel weer. Maar het, het zijn twee concurrerende, uh, of twee tegen elkaar inwerkende uh, uh, meetstelsel, meetsystemen. En dan heb je nog een kleine toevoeging. Je kent het woord palindroom. Ja. Dat is een woord wat van voren naar achter hetzelfde is als van achteren naar voren. De parterre trap. Parterre -trap, en, trap en de lepel. De lepel ja. en Jan met de korte naam en Anna. Ja. Maar het woord meetsysteem... Nee, ja! Ja, dat is Wauw, er ook okay. Wauw, wat een mooie. En dus de, zeg maar, de Engelsen beginnen van links naar rechts. Ja. En de, de, de Fransen beginnen van rechts naar links. Het zijn concurrerende meetsystemen. Oh, okay. Dat is als het ware wat ik nog te melden heb. Oh, en ik krijg nu van meneer of mevrouw LeBret... krijg ik een uh, berichtje door... Ja. dat uh, de uitdrukking halve zool... Ja. en daar komt er een stukje uit het Groots Geldwoordenboek ja. uit 2007... Uh, aan de wieg van de uitdrukking halve zool... stond de Engelse term asshole. Wat? Asshole. Wat, wat letterlijk vertaald... is dat een heel onaardig woord. Namelijk ja. letterlijk vertaald is het kontgat. Wat echt een heel vies ja, ja, woord is, ja, ja. vind ik. En uh, dat wordt dus gebruikt... Ik, je zou het in het Nederland naar een naarders geldwoord dan ja, halve zool vertalen. Ja, ja, ja. Maar uh, het s-hol is uh, door Rotterdamse bootwerkers... die dan veel contact hadden met, ja, uh, met ja, ja. mensen die... die, die gebruikten die gebruik op een gegeven moment in plaats van s-hol, sol. werd soul, het zool. Ja. En later werd dat ter versterking van... zool is al heel erg, maar ja. uh, een halve, halve zool... Dus is het halve zool geworden. Ja. Nou, ik heb, ik heb nog een kleine toevoeging, als het nog een minuut mag, een halve minuut. Nou, wel ja, joh. ik heb ja, nu toch nou, al tijd toch, Nou, toch aan de lijn, ik heb het een tijdje uh, niet zo geluid. Over die tijdrekening. De, ja. de, over dat, uh, uh, die oude rekening en het decimale rekening. Wat mij is opgevallen, uh, dat we tegenwoordig met die recordjachten, met name in de sportwereld, ja. dat we... Uh, uh, Kijk, een, een, een uur, 24 uur bestaat uit 24 keer 60 minuten. Maar welke tijd, er is helemaal geen vraag met tijdrekening. Jawel, luister even. Ja, luister even. 1, luister, minuut, ja. 1 minuut is 60 seconden. Ja. Ja, maar ja. bij die recordjacht begint men over 1 tiende en 1 honderdste seconden. Ja. Ja. Dat is dus een decimaal toevoeging aan een oud systeem. Ja. Nou, te stenen nog wat ik wil... Dus daarin concurreert ook die twee verschillende uitgangspunten... van een oud systeem, uh, 24 uur, 60 minuten, 60 seconden. En dan gaat men over met een tiende seconde of een honderdste seconde. En dan is er weer een uh, record gevestigd met twee honderdste seconden. Daar zit dus een decimaal stelsel aangeplakt yep. aan een oud uh, systeem. Yep. En dat is mijn verhaal. Het meetsysteem kan je van twee kanten benaderen. Dankjewel, Gerrit-Jan. Oké, okay, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Oh, doei doei. Gerrit, goeienacht. Ja, goedemorgen, Astrid. Oh. Gerrit van Kul in Hengelo, machinist. Uh, wat fijn dat we je nog even konden ja, bellen, nog want jij mailde. Morgen, de... luisteraar. Ja. De omtrek van de aarde is 360 graden. Ja. En 1 graad is 60 mijl. Ja. En 1 graad is ook 60 minuten. En 1 ja. minuut is 1 mijl. 1 zeemil. Dus je kunt een route uitzetten zonder dat je iets hebt met een schaal erop. Je meet alleen de graden. En dan in de noord-zuidrichting, Oh. Ja, duidelijk. Ja, ik ga er nog even over nadenken, hoor. Moeilijk, hè? Ja, en het ik ben al helemaal spoor. aan het focussen, want ik ben zo blij dat er een antwoord komt... op de vraag waarom we nog steeds last ja. hebben van bladeren op de rails. Ja, dat is... Uh, het probleem is, uh, door roest en water op het spoor wordt het oppervlak glad... Je hebt dan moeite om weg te rijden, maar ook moeite om weer stil te staan. De boel gaat glijden, want mm -hmm. het is ijzer op ijzer. Een, uh, een wiel, een stalen wiel, dat heeft ongeveer een oppervlak van een vierkante centimeter. Dat is yeah. dus bijna niks. Dat is een loopvlak van bijna niks. Door blad op het spoor droogt het spoor niet zo snel op. En de roest die rijdt er dan wel af, maar het blijft nat. Daardoor blijft het glas. Nou hebben ze bij ons de laatste jaren uh, wordt er gestrooid met een strooitrain. en dan smeren ze een, een, een, een, een, iets, iets op het spoor met een beetje zand erdoor om de boel een beetje stroef te maken. Ja. En ik hoorde Herbert ook die had het over het schoonmaken van spoor. Dat gebeurt in Engeland wel met, uh, met laser. Ja. Dan, dan maken ze het oppervlak schoon en glad. Maar, maar waarom Als, is ja? ja. Nee, ik ben zo benieuwd waarom we in deze moderne tijden nog steeds niks kunnen doen tegen... Um, er wordt wel iets gedaan. Ja. Uh, een, lok, een lok die heeft een zandstrooier. Ja. Dat is heel fijn zand. Uh, als die gaat slippen. Dus moeite heeft met het wegrijden. Als de wielen dus draaien en je staat nou stil. Strooien ze een klein beetje zand. En als je wilt remmen, hij gaat glijden. Ja. Dat. Dan worden de wielen uh, vlak... Dan wordt er een vlak, uh, vlakke plaats opge opgesleten eigenlijk ja. op, op ja. het wiel. Ja. Uh, vroeger hadden ze remblokken en die, die zaten op het wiel, ja. op het loopvlak, ja. dus nou ja, die uh, hielden ook eigenlijk de zaken een beetje schoor en nu hebben we bijna alleen nog al maar schijfremmen. En het wiel dat is eigenlijk niet meer helemaal rond, maar het zijn allemaal hoekjes. Ja. ja. Maar, maar het is nog, nog steeds niet helemaal op te lossen? Het, het is eigenlijk, eigenlijk is het overal wel. Het is niet alleen in Nederland, maar ook in Engeland. Ah, oké. Okay. We horen het hier alleen, alleen meer. Ja. Ja. Ze klagen een beetje meer in Nederland. <laughs> Wij zijn een land van klagers. Nou, dat lijkt me een hele mooie afronding. En terecht toch vaak, hè? Ja, dat is ook wel ja, waar. Ja. Als we niet zouden klagen, klagen, zou het ook al helemaal saai worden. Zo Dank je wel dat ik je nog even kon spreken. Bedankt. Ja, ik lag in bed en ik had het oortje in. En ja. ik hoorde Herbert. En ja, ik hoorde zoveel onzin. Ik denk, dan nou ga ik dat toch eventjes uit. Op, op mijn vrije dag. Nou, ik waardeer het heel erg. Dankjewel. Oké, okay, ja. Tot de volgende keer. Hoi. Hoi. Ik heb ondertussen ook mail gekregen over het uh, meten van een berg. De hoogte van de berg, schrijft Leo, kan op verschillende manieren gemeten worden. Meestal gebeurt het met GPS. Met satellieten die dan een denkbeeldige perfecte cirkel rond de aarde trekken. Zoiets zei uh, Jan net ook al Of uh, Gerrit net ook ook al even. Uh, ook kan de hoogte bepaald worden door het meten van de luchtdruk met een barometer of met tijdmeting met lasers of door het meten van de zwaartekracht of zelfs nog door een driehoeksmeting. Nou, dan hebben we vijf antwoorden voor de vraagsteller van deze vraag. Dus dat is in ieder geval weer fijn om te horen. En kan ik ook nog melden over de paling. Um, dat, uh, ja, weet je, dat is eigenlijk zo'n lang verhaal. Ik ga het zelf ook allemaal niet voorzitten lezen. Met, uh, misschien volgende week nog. Komen we nog even terug op het feit hoe het een paling lukt om van zout naar zoet water te gaan en weer andersom. En ook de crypto is niet opgelost helaas. Dus ik draag hem nog één keer voor en ik zeg je kunt hem sturen naar omroepmax.nl je oplossing. En uh, misschien dat je dan volgende week drie prijzen kunt winnen. als je de oplossing geeft op de opgave, gaat deze uitdaging voor fietsers niet door... Gaat deze uitdaging voor fietsers niet door? Dat is de opgave en de oplossing moet bestaan uit twaalf letters. Nou, dan zijn we toch bijna rond in deze aflevering van Nachtzuster. Volgende week zijn we er weer om twee uur. Ik hoop van harte. Tot dan. Dag.